Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt in Amsterdam gedemonstreerd tegen Aziatisch racisme. And my friends from Rotterdam are here as well. Hey everyone, come join us! Het gaat maar weinig over racisme tegen Aziatische Nederlanders. Vindt de organisatie van het protest, Amy Chung merkt dat ook. Ik heb een leidinggevende gehad op een plek waar ik nu niet meer werk, die zei: Amy, hoe heet je ook weer Chung Chung Chung. Mensen hebben het ook echt niet door. Kijk, zo'n liedje als Hanky Pakie Shanghai. Als ik mensen uitleg wat het met mij deed als kind, dan snappen ze het. Meerdere meldpunten zien meer meldingen van racisme tegen Aziatische Nederlanders sinds vorig jaar. Het is nog maar het topje van de ijsberg, zeggen zij. De Franse kustwacht heeft op het kanaal 84 mensen gered die in rubberbootjes op weg waren naar Groot-Brittannië. Ze hadden ook acht kinderen en drie baby's bij. Ze zijn volgens de kustwacht allemaal veilig aan land gebracht. In Baren bij Utrecht is geprotesteerd tegen de coronaregels. Honderden mensen liepen een protestmars. Hey, een afstand, anderhalve meter! Jullie krijgen een boete! Ja, anderhalve meter! Ja, daar houden ze zich dus niet aan. Het protest is bij een kasteel waar ze testen hoe de boel weer coronaproof open kan. Het kasteel baalt van het protest voor de deur. De demonstranten wilden naar Hilversum of Apeldoorn, maar dat is verboden. En een van de bekendste straten van Rotterdam is weer open. De Colsingel, die zag er drie jaar uit als een bouwput. Nu is de opknapbeurt klaar. Mooi, maar ook even wennen, vinden deze mensen die er doorheen fietsen. Ik fietste net echt de hele andere kant op. En toen dacht ik, oh nee, ik moet hier zijn. Dus dat kunnen ze nog wel wat beter aangeven, denk ik. Maar in principe is het wel heel mooi. zal even wennen. Tenminste, voor veel Rotterdammers kan ik me aannemen. En uh, dus ik werd net de weer uh, overheen. Ik krijg een beetje een Londen gevoel. Alles voelt zo aan de linkerkant, soort van. Nu is het gewoon één lekker strak asfaltveld. Dus dat rijdt wel lekkerder. Het weer dan nog. Het is een grijze dag. Heel langzaam trekt regen van het zuiden naar het noorden. Daar regent het vanavond pas. Het is een ferm windje en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Zo werd het even na vier uur. Welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. Een regenachtige zaterdagmiddag. Lekker binnen blijven en luisteren naar de radio. Al 31 jaar zijn wij het geluid van Zandvoort. CFM, nogmaals een hele goede middag. En je een uh, disco-klassieker uit de jaren 80 van uh, Simplicius en uh, Letter Village. Het derde uur alweer, SOS live. Ik zit nog even na te denken over wat ik. Uh, wat ik zo dadelijk na half vijf ga doen. Maar ik kom er wel uit hoor, uh, Albert-Jan. Oh, anders. Nou, anders heb jij nog uh, wel een waslijstje, toch? Ik heb nog wel een waslijstje. Ja, uh, heel goed. Samen komen we er wel uit. Zo Rob. is het. Nou, wat gaan we nog meer uh, in dit uur uh, doen? Uh, goed. Uh, over de tweede helft praten is het tijd voor Pit Report. Uh, ze zijn natuurlijk uh, nu druk bezig met de verhuizing naar uh, Italië en om daar ook weer een corona-bubbel uh, uh, bub uh, te creëren... voor de race van uh, volgende week zondag. Uh, Ik moet altijd aan kougem denken bij de ja, bubbel. bubbel. bubbel. Uh, goed, dus, uh, maar we hebben nog wel wat uh, berichtjes uit de wereld van de Formule 1... Uh, tijdens Pits Report over een tweetal platen. Half vijf is het tijd voor het dier van de week. Er zitten momenteel twee honden in het uh, asiel. Amy, daar hebben we uh, uh, al uitgebreid aandacht aan geschonken... En uh, sinds vorige week hebben we Diesel. En uh, deze week zetten we nog een keer Diesel in het, in het spotlight, om het zomaar eens te zeggen. Tier van de week rond de klok van half vijf. Dan hebben we Zos Live. En dat is uh, Zandvoort op zaterdag live. Het is een live registratie van een artiest of artiesten. Uh, dan wel een groep En de tijd dat er nog publiek bij aanwezig mocht zijn. Dus een live registratie. Gedicht van de week. Ik heb een stapeltje liggen. Dus die zal ik zo even uh, doen toekomen, uh, meneer uh, Harms. En dan komen we er wel uit, want het gedicht van de week is. Dan is het om kwart voor vijf weer tijd voor. Ik zou zeggen, genoeg redenen om ook het derde uur te blijven luisteren. En kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, Albert Jan. Ook in het derde uur hebben we uiteraard weer heel veel zin. Wil je meekijken? www.zfm-life.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio en de tolweg 10a. Naast de vaccinatielocatie. Dus uh, je moet hiernaast zijn hè, als je gevaccineerd wilt worden. Paul Abdoos hier. that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 twee iets uh, non-stoppers is de Pallen, Abdul en Appenzitse uh, Tracks. Gevolgd door uh, de nieuwe van uh, Maan en Snelle en uh, Blijven Slapen. Ja, die passen wel een klein beetje bij het gedicht van de dag. Nou, daarover hoor je straks meer, uiteraard, zo rond kwart voor vijf. CFM, Race Radio, pit Report. pit Report. Maar eerst gaan we Pit reporten. Want uh, ondanks dat we weer een uh, rustig weekend hebben in de Formule 1, dat heeft alles te maken met dat ze daar. Uh, in de Bahrein een zeg maar, hele tijd in quarantaine hebben moeten zitten, geloof ik, voordat ze weer uh, verder uh, konden gaan reizen. Uh, is er toch wat te melden in het, op het gebied van uh, de autosport? Ja, allereerst kijken we nog even met uh, Helmoet Marco terug uh, op uh, Max zijn race in Bahrein. Max Verstappen slaagde er uh, in Bahrein net niet in om de eerste Grand Prix van het seizoen te winnen. Volgens Red Bull's topadviseur Helmoet Marco verloor de coureur in de beginfase per ronde drie tienden van een seconde vanwege een probleem met het differentieel. Verstappen maakte over de boordradio al snel melding van het probleem... dat later in de race enigszins werd verholpen. De Nederlander eindigde uh, uiteindelijk achter Lewis Hamilton... op een voor iedereen twee bekende tweede plek. Door die problemen verloren we in de eerste sector drie tienen per ronde. Al dus Marco in gesprek met Formel 1 DE...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 En we hadden nog een probleem, want we moesten de motor, het motorvermogen terugdraaien vanwege temperatuur-issues. Toch slaagde Max er nog in om terug te komen. Verstappen haalde Hamilton in de absolute slotfase ook nog in, maar deed dat buiten de baan en moest zijn positie vervolgens teruggeven. Desalniettemin is duidelijk dat Red Bull er direct vanaf het begin van het seizoen staat. Op 18 april is de tweede race in Imola. Marco tot slot, met het huidige pakket inclusief zijn zeer competitieve motor... denkt dat we op gelijke voet zullen staan met Mercedes. We weten nu wel dat je foutloos moet handelen om hem te verslaan. Alles moet gewoon kloppen. Dan, Daniel Ricciardo heeft geen goed woord over... voor het promoten van crashes via de social media kanalen van de Formule 1. De Australiër van McLaren haalt hard uit naar de leiding van de koningsklasse... Eind vorig jaar werd een filmpje gedeeld met daarin de top 10 van de, met de hoogtepunten van het afgelopen seizoen. In 8 van de 10 fragmenten werd een ongeval uitgelicht. Ik dacht echt bij mezelf, wat doen deze idioten? Ricciardo legt uit, kijk misschien vinden de 12-jarige kinderen het leuk om een soort content te zien. Dat is prima, zij weten niet beter, maar diegenen die dit plaatsen zijn geen kinderen. Zij zouden beter moeten weten, zij zouden beter werk moeten leveren. De 31-jarige Ricky even, is eveneens kritisch over de filmploeg van Netflix. Hij baalt dat in de documentaire si serie uh, Reeks Drive to Survive over het seizoen 2019... ten onrechte een beeld wordt geschetst van een rivaliteit tussen hem en Carlos Sainz. De makers hebben dat overdreven. Ze hebben iets gecreëerd wat er niet was. Carlos is net zo'n grote rivaal als alle andere coureurs op de grid. Persoonlijk hebben wij niets tegen elkaar... Hoewel hij op baalt van de ophef die ontstaat, laat Ricciardo zijn gevoel voor humor, humor er niet onder lijden. Luister, Carlos kleedt zich, car, kleed zich als een 60-jarige, maar voor de rest is het best een prima kerel. De Nico Hulkenberg is door de Formule 1-team van Aston Martin officieel aangesteld als reserve- en testcoureur. De 33-jarige Duitser kent uh, het team al goed. Voor de toenmalige uh, Force India kwam Hoekelberg tussen 2012 en 2016 uit. En vorig seizoen was hij bij de renstal toen nog uh, Racing Point genoemd... op Silverstone en de Nürburgring... de verdienstelijke vervanger van respectievelijk Sergio Perez en Lance Stroll. Nu is Hoekenberg dus definitief uh, aangesteld als stand-in. Dat is geweldig, want vorig jaar had ik telk telkens niet zo veel tijd om me voor te bereiden... voordat ik in de autosprong reageerde de ervaren coureur. Ik ben erg blij om weer met dit team samen te werken. Ik hoop natuurlijk dat Sebastian Vettel en Lens Stroll dit jaar uh, onafgebroken kunnen rijden... maar het team weet dat ze op me kunnen bouwen en dat ik uitstekend werk kan leveren. Het zal ook interessant zijn om uh, het team uh, het hele seizoen door te helpen ontwikkelen. En dan nog uh, nieuws uit de IndyCar-series. Autocoureur Rienes van Kalmhout heeft tijdens testraces voor het nieuwe seizoen in de IndyCar-series... een vinger gebroken bij een flinke crash.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 toen hij met zijn bolide aan de binnenkant van de befaamde circuit het gras raakte. Daarna tollen de wagen naar de andere kant van de baan waar de auto keihard op de muur botste. Een lelijke zijwind zorgde ervoor dat ik tegen de muur werd gesmeten, liet Van Kalmhout naderhand weten. Ik heb een gebroken vinger maar kan nu verder met testen. Het spijt me voor mijn team want deze dagen zijn bedoeld om zoveel mogelijk rondjes te rijden en ik vind het vreselijk jammer dat we het nu niet kunnen doen. VK, zoals hij in Amerika wordt genoemd... begon zijn eerste seizoen in de Indycar-series vorig jaar met twee crashes... maar hij herstelde zich knap met onder andere een vijfde, vierde en derde plaats... in races en een pole position. Hij baarde ook optie met de vierde startplaats in de Indy 500. De Noord-Hollander eindigde in het klassement van de IndyCar's op de veertiende plaats... en daarmee was Van Kalmthout de beste rookie-debutant van het jaar. Het nieuwe seizoen in de Indycar-series begint ook op 18 april... Met de Grand Prix van Alabama op Barber Motorsports Park in Birmingham. Tot zover. Dankjewel, Albertan. Dat was hem de PIT Report. Deze single is het alweer half vijf geworden, Albert-Jan. Ja, vorige week hadden we Diesel, althans. We hadden vorige week nog Amy officieel, maar uh, ja. alvast een klein beetje aandacht voor Diesel. En Diesel zit er nog steeds? Ja, maar hij zit niet alleen, want Amy is er ook nog. Hè? Dus we zitten met z'n tweetjes. En hij stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Diesel, een vrolijke steffert van tien jaar. Of eigenlijk, nu ik mijn verhaal vertel, ben ik nog negen, maar ik ben binnenkort weer jarig. Mijn baasjes moesten verhuizen naar een flat waar ik trappen moest lopen. En helaas is dat voor mij geen optie. Mensen zijn superleuk en ik ben gek op knuffelen. Kinderen vanaf zes jaar mogen geen probleem zijn. Uh, mocht, en mochten deze in mijn huis wonen... dan wil ik wel graag even voor, van tevoren kennis met ze maken. Een leuke dame, daar hou ik wel van. Grote mannen daarentegen zijn niet helemaal mijn smaak. Ik kan dus niet loslopen, maar ik heb daar helemaal geen problemen mee. Hoewel ik hier liever niet over praten? ...heeft u misschien wel gezien dat ook bij mij de corona voor de nodige kilo's heeft gezorgd. Deze moet ik van mijn verzorgers echt kwijtraken. Ze zeggen dat ik dan nu ook een stuk soepeler ga bewegen. Ik loop voor niet altijd even, even goed, maar dan ben het ook, ik durf bijna niet te zeggen, 10 kilo te zwaar. Mijn nieuwe baas moet hier, mij hierin bij helpen en moet mij mijn zielige blik kunnen weerstaan. Buiten loop ik netjes mee aan de riem en luister goed. Mijn conditie is op dit moment niet heel goed, dus ik kan nu geen uren wandelen...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 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. www.dierenthuiskennemeland.nl Want ook Diesel verdient een thuis. Zo is het het Dier van de Week Diesel. En nou weet ik waar die 10 kilo vandaan komt. Uh, Alvind, wel ja. oh, waar jij het over had? Ja, die heb ik ook. Ja, nou ja, precies. en uh, Lekker in de zon liggen. Dat, uh, spreekt Bank hangen. Ons. Bank hangen. Dat spreekt ons <lacht> ook wel <al> aan <lacht> eigenlijk. Het Dier van de Week. Ga naar het Kennen met Kees nummer 5 in Zandvoorts. Voor alle leuke dieren die daar nog zitten te wachten op een nieuw baasje. En uh, ja, die, uh, je bent altijd welkom. Wel eerst even van tevoren een afspraak maken natuurlijk vanwege corona. I, drink coffee, I, take tea, my dear. I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Walking down Fifth Avenue Walking Cane here at my side Tot Een van Sting en een Englishman in New York. Een plaat die in heel veel uitvoeringen is gemaakt. Weet je nog, die een uit Turkije en dergelijke, ja, ja, ja. Die, die uitvoering hebben we ervan gehad. En we hebben ook nog een Afrikaanse versie van deze plaat gehad. Zo dadelijk het gedicht van de dag. Nou, we zijn eruit wat dat gaat worden. Maar eerst gaan we nog even twee, twee platen draaien. Waaronder, de SOS live, die gaat dus zo meteen aankomen... Maar eerst hebben we nog even deze. Hier is dus New Lights. single uh, New Light. Uh, daarmee uh, zijn we toegekomen aan uh, de SOS Live. Ja. Ja, het was even zoeken. Maar uh, met uh, dank aan uh, onze autosportverslaggever uh, Willem van Denzen ben ik uh, daar in één keer uh, opgekomen van de week. Ja. Willem van Denzen, die, uh, ja, die heb je natuurlijk vandaag uh, bij ons in de uitzending gehoord. Omdat uh, de VMAX uh, op het uh, circuit dit uh, weekend uh, plaatsvindt. Uh, en hij uh, heeft daar uh, verslag van gedaan. En Willem... Die is een fan van Viel. Juist. En die hebben heel veel mooie muziek uh, gemaakt. Uh, en uh, een van uh, zijn favoriete platen... waarschijnlijk omdat hij dat ook altijd wil zijn natuurlijk... is Forever Young. Nou, die uh, live versie die gaan we nu uh, voor je draaien. Uit uh, Sotlake City 1999. Elphaville en Forever Young.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 Sing our leaders, we're getting a tune. Ik kan het altijd zo mooi zeggen, Albert-Jan. Uit de tijd dat er nog publiek bij kon zijn. Hoor ze is dat publiek. Ja. Bij uh, deze in uh, Salt Lake City. Elvenfield hoorde je. En Forever Young. In de SOS Live. En van de SOS Live gaan we naar... Het gedicht. Mijn allesie. We zijn al een tijdje samen. Als ik daar goed over nadenk... dan is dat gek. Lachen, gehuild Door dik en dun Altijd Altijd samen Mijn stuk, mijn schat Mijn alles -ie. Als ik jou zo zie, gloeit mijn kop Ik hou van jou Klassevrouw Je bent top Tegen zo'n stuk als jij Kan niemand op Hou me nog een keertje Lekker stevig vast Jij Jij alleen bent het die bij mij past. Je bleef vanaf het begin af aan. Als kanjer, altijd, altijd naast mij staan. Jij was toen. Jij was nu. Jij bent nu mijn allesie. Het weet wel, twijfie ging ook wel eens mis. Dan was ik net een dolle hond die zijn huis kwijt is. Lief en leed, weet je, een sleur min of meer. Soms ging het nogal in stroef en soms, soms ging het als een speer. Ik keek zo vaak op menig fornuis, maar at, ik at altijd toch weer thuis. Het is niet meer van deze tijd, maar jij, jij blijft die ene meid. Hou me nog een keertje lekker stevig vast... Want jij, jij alleen bent het die bij mij past. Je bleef vanaf het begin af aan als kanjer naast me staan. Alleen, alleen jij en ik altijd samen, moppie. Want je bent er en blijft mijn alles Van de dag gingen we even naar Rijsburg toe met uh, Bart Heemskerk en mijn allesie. Wat een geweldig foute plaat, uh, Albert-Jan. Uh, ja. ja, mooi hè. Hij is, hij is goed hoor, hij is helemaal goed gekeurd. Uh, daar kunnen we de zaterdagavond uh, mooi mee beginnen, ja, ook met deze trouwens. Hè. Want uh, van de week zat ik uh, naar, uh, hoe heet het programma op SBS, uh, ook weer te kijken... Iets uh, met uh, liefde of zo. Dat ging ook over liefde in ieder geval. Oh. En daar speelde iemand op de piano. En die probeerde een vrouw te versieren met uh, deze op de piano. Laat me, van uh, Ramses Shaffi. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht.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 Een uh, hele mooie uitvoering van uh, de single van uh, Ramse Shafi. En laat me mijn eigen gang maar gaan. Zo is het maar net, hè? En uh, zo denk ik ook gelukkig uh, heel veel uh, mensen erover. Want uh, je moet gewoon bij jezelf blijven. En uh, ook in dat uh, programma Lang Leven de Liefde... zo heet dat programma van uh, SBS... speelde die man het uh, van de week... Uh, of gisteren was dat volgens mij, op de piano. En die vrouw was uh, reuze onder de indruk. Hij denkt, nou, in de pocket. Het, maar. <laughs> Helaas, het was een korte opleving, zullen we maar zeggen. Nog even naar vanavond, El Clasico. Ja, de voetballiefhebbers weten natuurlijk allemaal al dat het vanavond weer tijd is voor El Clasico. De clash der coaches. Op jacht naar koploper Atletico Madrid treffen treffen de belagers en aardsvijanden FC Barcelona en Real Madrid elkaar vanavond in de Spaanse hoofdstad in een curieuze setting. Namelijk het trainingscomplex van de Koninklijke. Daar ontvangt de ploeg van Sine Zidane een van de meest bewierote Galacticos, de equipe van Ronald Koeman. De beroemde telg van het legendarische Dream Team van Johan Cruijff. Beide hevig bekritiseerde coaches oogsten steeds meer lof in La Liga. El Clasico heeft veel verschillende locaties gekend, maar nog nooit werd de kraker gespeeld op het trainingsveld. Maar Real Madrid heeft de primeur. Het duel vindt vanavond plaats in een stadionnetje... van het trainingscomplex nabij het vliegveld van Val de Vernoemd naar de grootste Real Madrid-speler ooit... het Estadio Alfredo di Stefano. Dit, maakt, dit heeft te maken met het, de, de ingrijpende renovatie van het Santiago Bernabeu en de coronapandemie. Sinds 14 juni 2020, toen Aybar op bezoek kwam... werkt het eerste elftal van Real, Real al er, haar thuiswedstrijden af. Al moet, al moet Koeman met zijn ploeg op een knollentuin spelen... Voor een, tientje, voor een tiende uitzegen op een rij... heeft hij in de wedstrijd van dit jaar natuurlijk heel veel over. Vanavond dus El Clasico. Uitzending begint om half, iets over half negen. De wedstrijd begint om negen uur... En is natuurlijk via diverse speciale sportkanalen te volgen. Dus voetballiefhebbers zetten chips en de zelfs maar koud en het biertje erbij. En vanavond dus tijd voor El Clásico: Real versus Barcelona. Dankjewel Bertjan en ik zie je morgen weer. Hè? Tot morgen. Tot morgen. Dag. Doei. Doei.